Volgens Zalm heeft de Wit een waardevol en minutieus rapport geschreven. Maar volgens hem is het achteraf altijd makkelijk om allemaal fouten te constateren. Het weer. Vanmiddag is er een afwisseling van zon en stapelwolken. Aan de kust blijft het zonnig en wordt het een graad of 10. In het binnenland neemt in de loop van de dag de temperatuur toe en kan het af en toe regenen. Het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB en verkeersinformatie viel op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... tussen Zevenhuizen en Reewijk, drie kilometer door werkzaamheden. Een verkeer vanuit Breda naar Antwerpen kan beter omrijden... via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Dat heeft te maken met een autobrand op de E19 richting Antwerpen. Een verkeer vanuit Limburg naar Antwerpen kan ook beter omrijden. En dat heeft te maken met werkzaamheden in België. U kunt beter omrijden via Eindhoven.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie: Peter de Wie en Mikke van der Wij. Vijf minuten over tien. Welkom bij het laatste uur van de Nieuwsshow. In het Hoge Voorst is aangeschoven, heeft doorzoetjes in de koffie gedaan. Ja, er in een stapel boeken bij zich. Precies, ook dat. Ja, oh, ja, ja, ja, ging ja, ja, over. ja dat ging het Ik heb namelijk twee romans meegenomen, nieuwe. Uh, van een Vlaamse auteur en een oude in een nieuw jasje. En uh, uit die enorme stapel non-fictie. Want het is echt. Wij leven echt in de tijd van de non-fictie. Dat is niet te geloven. Nou, Ik heb er twee titels uitgenomen. Dat ik ga er maar steeds maar een paar titels uit halen. Om te beginnen: Bullet Park van John Cheever. Dat is dus het oude boek in een nieuw jasje. En dat is geweldig. En uh, dat is uh, zeg maar. Uh, hij schetst het decor van uh, Betty en Don Draper uit Mad Men. Zo'n typische jaren 50, voorstad van New York. Maar dan heel absurdistisch, heel leuk. Dan een nieuwe Vlaming, Christophe Fekeman. Ik denk dat de luisteraars hem nog niet kennen. Hij is nog niet zo bekend in Nederland. Uh, maar in Vlaanderen uh, is het een uh, markante persoonlijkheid. En zijn nieuwe boek heet Een Uitzonderlijke Vrouw. En dat is ook waarom ik het gekozen heb. Want hij heeft er dus helemaal ingeleefd in een vrouw. En dat vind ik altijd interessant. Of mannen dat kunnen. En dan dus de fictietitels. Christine Groenhart... die uh, schetst een dramatisch leven in Nederlands-Indië... In Mang Mangalaan of man Mangalaan, weet ik eigenlijk Mangalaan 27. Uh, en zij kon daarbij gebruik maken van het archief. van, uh, van Micha de Vrede. Het gaat eigenlijk over de vader van Micha de Vrede, een predikant. En uh, dan heb ik uh, de non van Diederik Stevens. Hoogtijd langs de scène, Nederlandse schrijvers en kunstenaars in Parijs. Dan gaat het vooral om naoorlogs Parijs. Waar woonden ze, met wie waren ze bevriend, wie deed het met wie en noem maar op. Uh, dat was... Straks. Oké. Okay. Oh, ja. Een paar stevige pillen ook. Uh, juist. Dat, uh, en straks gaan we ook praten over de slavenhandel. Daar heeft ons land meer garen bij gesponnen dan tot nu toe werd aangenomen. Zegt een deel van de mensen die het weten kunnen. Een ander deel zegt helemaal niet. Dat viel allemaal al helemaal mee. Goed, daar gaan we het straks over hebben. En om kwart voor elf. Duo Sanssouci dat op zoek ging en ook gevonden heeft naar de originele muziek die klonk aan boord van de Titanic op het moment dat het allemaal hartstikke fout ging. Goed. Maar we beginnen met een opmerkelijke overstap. Met het uiterste respect voor de geweldige historie... en de ongeëvenaarde kennis en vakmanschap... treed ik toe tot het fantastische huis Dior. Zei de Belgische modeontwerper Raf Simons toen afgelopen maandag bekend werd... dat hij de nieuwe artistiek directeur bij Christian Dior wordt. Hij krijgt de leiding over de haute couture, de prêt-à-porter en de accessoires. En daarmee volgt hij John Galliano op... die ruim een jaar geleden de deur van het Franse modehuis werd geweest. Naar aanleiding van zijn antisemitische uitlatingen op een terras van een Parijs café. Over topmodeontwerpers in het algemeen en Raf Simons in het bijzonder... gaan we praten met José Teunissen, lector mode bij Artes, En vanmorgen bij ons de gast. Goedemorgen. Goeiemorgen. Goeie keus van Dior? Ja, wel een opmerkelijke keuze. Ze hebben er heel lang over gedaan. Dus daar uh, werd natuurlijk flink... Uh, men vroeg zich in de modewereld steeds af wie zou dat nou uh, gaan, gaan worden. Ja, ja. Uh, Want die uh, John uh, Galliano ja. is dus on ontslagen... omdat hij zich ja. belachelijk uh, ja, antisemitisch had uitgelaten. Hoe, hoe kwam men daarachter eigenlijk? Het was opgenomen via een uh, volgens mij... Misschien wel een, een cameratoezicht, er is over, over geklaagd. Maar in ieder geval was het. Het was aantoonbaar dat hij zich misdragen had. Hij deed dat zo hard dat gasten daar aanstoot aan namen. Of ja, ja, ja, hij heeft mensen echt. En, en hij was natuurlijk altijd al een. Het was iemand van een uitbundig leven. Dus. Um, Exuberant ook in zijn. Uh, ja. In zijn mode, hè? In zijn mode. En uh, met pieken en dalen. Hij is en, toen recht op staande voet. Ja, ja, hij is he? meteen eruit gegooid vlak voor een show. En hij is. Uh, ja. Dus en dat ooit was... nog aan de slag gekomen eigenlijk? Uh, nee, ik zag hem pas toevallig wel in Parijs lopen, maar... <lacht> hij scholt iemand uit. Maar hij hij zelfs zo... stijl heeft zelfs ook... Ja. Nog ja. ja. een keer? Hij scholt iemand Tijd. uit. Ja. En een Amerikaans stijl dat in een ander tafeltje zat heeft. Ja. Opgenomen. Hij had gezegd dat hij bewonderaar van Hitler was en zo. Ja, ja. heel extreem. Ja. Maar goed, ze hebben er dus een jaar bijna over gedaan. Uh, er zijn een heleboel ontwerpers genoemd wel eens. He. Mark ja. Jacobs onder andere. Ja. Maar... Uh, de, die zouden dan nog niets hebben gedaan. Kan je dan zeggen toch een beetje een tweede keuze hieraf, Simon? Hmm, uh, ik denk niet dat je kan zeggen dat het een tweede, een tweede keuze is. Want hij heeft natuurlijk nu... Jill Sender heeft hij gedaan. Daar is die, was hij die net weg eigenlijk. En dus hij was alles gevraagd voor een modehuis. Nou is Jill Sender een heel typisch modehuis. Want het is eigenlijk een Duits modehuis. Hè? Geleid door Jill Sender heel lang. Vrij modern ook. En een beetje sober, uh, sober stijl. En dat paste eigenlijk heel goed bij Raf Simons. En um, nou ja, ik denk niet dat het de gekke keuze is. Als je echt denkt van we willen iemand die staat voor, voor nieuwe, vernieuwende mode van dit moment. Want dat is Raf Simons wel heel erg. Maar die toch juist niet? Nou, Dior is ooit natuurlijk beroemd geworden met de New Look. Hè? Dus Christian dat Dior... dat was voor een tijdje geleden. Dat is heel lang geleden. 50, ja. toch? Maar dat was toen toch. bedoel, het was toen een nieuw modehuis. En uh, die New Look was heel revolutionair. Na de oorlog was dat, ja, was dat een stijl met uh, je wijd uitlopende rokken... strakke taille, accent op de boezem. En eigenlijk zegt men altijd, het was na oorlogs. Dus er was geen stofje te krijgen voor die tijd. En in één keer konden vrouwen er weer vrouwelijk en wilderig uitzien. En het, er zat een heel mooi en strak silhouet in. En die Dior heeft, heeft dat huis toen in korte tijd heel beroemd en groot gemaakt. En het was eigenlijk al een modehuis wat een beetje modern werkte. In die zin dat ze met licenties werkte en met accessoires. En een... Maar goed, toen ging Dior heel snel dood. Ja. En toen heeft Yves Saint Laurent heeft het heel even opgevolgd. Maar daarna is dat modehuis, was het wel samen met. Uh, uh, Givenchy, met Chanel... was het natuurlijk een van de klassieke modehuizen... die in de jaren 60, 70 en 80 hun pret op porté deden. Daar gingen mensen wel naartoe. En die ook altijd nog haute couture hadden. En voor die haute couture, nou, dat droogde ze langzamerhand op. Daar waren wel Want houtcouture, dat is echt ongeveer hand, enkele Het Hand hè? met de hand gemaakt, ga je een paar keer naartoe... Dan, wordt het, uh, dan krijg je een proefmodel en dat wordt nog bijgewerkt... en dan wordt het voor jou helemaal uniek op, uh, uh, op maat gemaakt. Je hebt er ook een atelier van twintig mensen voor nodig. Moet je in principe, dus je hebt echt allemaal vakmensen in huis die het voor je kunnen maken. Dus je krijgt iets van de allerbeste kwaliteit. Nou, in de... In de jaren negentig was dat gewoon ontzettend saai geworden. Daar ging eigenlijk niemand naartoe. Er zaten alleen nog wat oude vrouwtjes. En toen hebben die modehuizen heel slim bedacht: Weet je, we moeten, er, we moeten het verjongen. Dus toen heeft is Givenchy is als eerste Galliano ingehuurd voor Givenchy. Maar die mocht na een jaar door naar Dior, want het was toch een. Een, uh, een groter modehuis met meer uh, ja, respectabel huis. Dus die is vanaf die tijd bij Dior gaan werken. En toen kreeg je een explosie van allemaal klassieke modehuizen. Ja. die jong talent inhuurden. En die konden binnen die, die couture hele extreme dingen doen. Maar, Want dat het op maat gemaakt wordt betekent eigenlijk ook dat je aan heel veel minder richtlijnen hoeft te houden. Dus je kan spectaculaire dingen maken, heel duur ook. Maar weet je, wat we, ik, ik vind het steeds meer lijken op, op topvoetballers. Is de, ook zo. E, Die van de ene uh, topclub ja. naar de andere gaan. Want uh, je het zei is net, van, uh, is dat Yves Saint Laurent er even Nou, Die schoof dan door naar New York. Die Dior. En dan denk je, ja, wat is dan nog het specifieke uh, imago of handschrift van een modehuis? Als je daar gewoon... Ja, uh, nou bij som, het dan hangt die, heel erg en dan van, weer die neer kan zitten. Dat, dat is zo. En het betekent ook, dat is nog de andere kant... Van dat het heel erg moeilijk wordt voor jonge ontwerpers... om zelfstandig iets op te bouwen. Omdat de markt eigenlijk gedomineerd wordt door deze hele grote merken. En dat je dan vaak ziet dat een ontwerper bijna zo'n baan nodig heeft... en dan voor zichzelf ook nog zijn eigen label doet. En soms hebben die modehuizen, die, bijvoorbeeld bij, bij Galliano was dat het geval... zijn eigen label Daarnaast, was ook... Ja. Het eigendom van de dus dat is hij ook kwijtgeraakt. Ja, maar kijk, Galliano, dat, ja, dat was dus een exuberant type. Ja, Als je dat ook ziet, die, die, die, die, die foto's van, van, van die mode ja. die hij maakte, dat is allemaal veel en overdadig. Ja. goed. En nu opeens gaat Raf Simons dan voor Dior waarschijnlijk weg. waarschijnlijk heel anders gaan doen. Die zal het heel anders gaan doen. Maar, maar wat is er dan nog Dior aan? Nou ja, dat, kan je, dat zullen we zo meteen gaan zien, want hij heeft nog niks gedaan. Of kan je maar, zeggen, nee, er is toch altijd wel ja, iets wat leuk is? Raf Simons heeft vooral een reputatie op mannenmodegebied opgebouwd tot nu toe. Hoewel ja. hij voor Jill Sander vrouwen deed. Daar bracht hij in één keer. Heel erg veel kleuren En de laatste, uh, uh, Jill Sander collectie, die is heel erg Dior. Als je daarnaar gaat kijken, dat is heel erg terug naar een soort van silhouet van de new look. Van de hele soepel, van, maar dan van een stof. En in een, een silhouette waarvan je denkt, het is toch heel modern. Dus de, er zit een kleurverloop in. Of de binnen- en de buitenkant van de stoffen, die, die is verschillend. Of het lijkt gesneden dat het bijna thermopen is. Of een heel modern stofje. Het kan, je kan, ik heb het niet in het echt gezien, dus je kan het niet van dichtbij zien. Maar het doet heel erg denken aan Dior, maar dan op een hele moderne manier. En er zitten allerlei dingen in, bijvoorbeeld drie kwart en een jasje die weer past van dezelfde stoffen als een jurk... Of je denkt, ah, het is ook een beetje klassieke culturen. Ja. Dus, en dat deed Galliano ook. Galliano zat altijd in het archief van Dior. Toch, dus die ja. gebeurde, gebruikte altijd een paar dingen... Elementen uit dat Dior-archief, maar die vertaalden ze weer in een. Toch wel. Heel overdadig. Uh, dus stel bijvoorbeeld dat een ontwerper, ik noem wel Galliano, voor Dior werkt, of daar zou voor een uh, ander huis gaan werken, dan zou je toch wel verschillende uh, uh, collecties maken. Mag ik je veronderstellen? Je ja, ja, okay. ziet, ziet, allebei de dingen zie je erin. En het geldt voor, kijk, er zijn verschillen. Bijvoorbeeld Chanel. Hè? Chanel is, een, een, uh, is zo'n duidelijk handschrift wat Chanel ooit zelf neergezet heeft. Daar heeft Lagerveld, toen hij ervoor ging ontwerpen, maakt ook tekenen. Hij zei van, nou, Chanel, dat is de gouden knoop. Dat is het logo met die dubbele C. Mm -hmm. Dat is die, uh, uh, dat uh, rand in een contrasterende stijl. Ja. Het, is, uh, het, het is een tas die doorgestikt is. En het is een gouden ketting. Het is een bepaald type parelsnoer. Mm -hmm. En met die ingrediënten kan ik altijd Chanel neerzetten. Maakt ja, niet ja. uit welke mode. Ik kan altijd Chanel neerzetten. En hij doet dat... heel Terwijl je kan zeggen, nou, heeft altijd meer, ze is altijd meer Caliano geweest als Dior. Maar Dior is daar heel goed mee weggekomen. Want wat wilde Dior? Dior wilde tassen gaan verkopen. Dior wilde t-shirts gaan verkopen aan meisjes die dat konden betalen. En die couture die was leuk. Die kon naar het museum. En er waren misschien nog twee, drie vrouwen die zo'n jurk daadwerkelijk kochten... Maar daar gaat het niet om. En, maar het is wel de geldmachine. Dus die couture, die is er. Dat zet het nieuwe neer. Dat zet het spektakel neer. Dat zet een gezicht neer. Maar ze verdienen er niet aan. Dat is de andere kant ook van het verhaal. En daarvan kan je ook zeggen, is dat nou wel zo gezond in de mode? Hè? Bestaat er eigenlijk zoiets als inderdaad een, een categorie publiek dat dan Dior koopt? Of is het eigenlijk afhankelijk van degene die er zit... en dat kan dus vandaag dit, morgen dat zijn... Nou, dat het ook een ander publiek aantrekt? Of is dat uh, helemaal niet nou, zo? Nou, Ik denk dat je in zijn algemeenheid moet zeggen... Was natuurlijk altijd voor de rijke elite en het was altijd voor een rijpere vrouw, altijd of misschien of een hele de, de rijkere of de rijpere? De rijken <laughs> en vaak ook rijpere vrouwen. Die zijn het meestal wel geld. Ja. En, maar sinds dat, sinds dat de mode in de jaren 80 en 90, en zeker sinds het internet is, echt iets is wat bijna een soort als muziek door iedereen wordt gevolgd. Zetten, communiceren ze natuurlijk met een heel groot publiek. Dus maken ze ook dingen die een heel groot publiek aan kan ja, schaffen. Ja, en ze worden onmiddellijk gekopieerd natuurlijk. Ze worden gekopieerd in H&M, maar zij maken zelf... of ze aan hun parfum, ze hebben natuurlijk uh, cosmetica... tassen, schoenen, uh, ja, ook t-shirts. In, in en pijl, dan gaat het dus om de uitstraling van het merk eigenlijk? Het gaat om de uitstraling van het merk. En daar, daar zetten ze dit soort dingen voor op. En natuurlijk, die couture heeft een soort perfectie. En daar zit er nog altijd inderdaad zit een enorm vakmanschap ja, achter. Dan denk je aan het, Audrey Hepburn en Jackie ja, Kennedy. Dus het heeft zo. wel wat. Alleen het is dus daarmee is de vraag beantwoord die natuurlijk iedereen zich stelt... als die plaatjes ziet van zijn modeshow dat er een mevrouw opgetuigd als een pauw... eigenlijk volkomen onherkenbaar ja. daarover de catwalk loopt. Dat je denkt, wie gaat daar nou mee Ja. überhaupt ergens naartoe? Ja. Dat is ook helemaal de bedoeling niet? Nee, en het heeft in, in idee... want dus die couture bracht wel weer het experiment terug... dus daar zitten wel aanknopingspunten in waar, ja, waar stylisten en mensen die draagbare kleding moeten maken genoeg uit kunnen halen. De elementen? Ja. ja. ja. Mooi hoor. En, maar het is wel zo dat op, dit waarschijnlijk dan de enige manier was om die... Hè, uh, Oudere modehuizen, uh, ja. Dior, Lanvin, ja. Balenciaga, Yves Saint Laurent... om die, ja. die door te laten leven. Ja, en zelfs waren een ze aantal uitgestorven. Louis Vuitton en Gucci... wat eigenlijk uh, bagagemerken waren, hebben het ook modemerken. Wat zijn toe. bagagemerken? Nou, die, zijn, die waren bekend Tassen. om hun, hun koffers, Louis oh, Vuitton. Zo. En Gucci, Gucci <laughs> waren bekend omdat ze in de, in de 19e eeuw... toen men ging reizen met de trein en koffers nodig had... de eerste luxe bagagemerken werden. En ook die... maar het Kijk, uiteindelijk gaat het, zijn het een beetje als bij de bank. Er zijn hele grote conglomeraties gekomen. Er zit enorm veel geld achter. Dus het is een soort luxe-industrie. die echt wel met een hele duidelijke strategie. Heel, op een hele slimme manier. Ik geloof dat kijkt, het bedrijf LVMH heet ja, ook zoiets. LVMH Het zit de champagne in. En dan zit Louis Vuitton en zit En ik geloof Newmage. winst afgelopen jaar 1,7 ja, ja, miljard. Geloof ik. Ja, zoiets was het. Ja, ik, de, ik las pas. Kan ook per ik, kwartaal zijn trouwens ja, hoor. Ik las pas ergens. Ik weet niet precies waar, maar de rijkste mensen... die, uh, die hebben hun imperium opgebouwd met in de modewereld. Daar komt het op neer. Ja. Ja. Maar goed, uh, Raf Simons. Raf, ja. dat is een, een, een verlegen Belg van 1944, ja, hè? Ja, en ook heel eigenzinnig Belg. Kent u hem? Nou, ja, ik ken hem op afstand. Dus, en ik ken een aantal mensen die voor hem gewerkt hebben. Dus ik weet inderdaad ook, want hij had zich weer teruggetrokken... Jill Sender. Hij heeft, is op een gegeven moment weer gestopt met zijn eigen merk. En misschien nog bijzonder, hij is helemaal niet opgeleid als modeontwerper. Hij is een, uh, een product- en interieurontwerper in Brussel opgeleid en is wel in de jaren negentig... met Walter van Beyenok en in het Antwerpse circuit gaan werken. En toen heeft hij op een gezegd... nou, je moet modeontwerper uh, mode worden. Terwijl hij daarvoor staat, dienen blikjes in Tampa staat. Ja, heeft. nou, ja, nou goed. bij wijze van spreken. Ja. Dus um, in die zin is die, uh, uh, komt hij via een, een soort... Uh, en hij is zich ook heel erg gaan richten op een jeugdcultuur. En ja. hij heeft vooral in die mannenmode echt... Ja, het is een beetje avant-garde, dus als je dan naar kijkt... weet je wel, ook zijn laatste collectie, wat hij dan doet bijvoorbeeld... dan maakt hij een mannenoverhand met achterin een soort open split over de rug. En dat zijn dingen waarvan je zegt... nou, in de vrouwenmode kan dat altijd. Kun je, altijd, kun je allerlei dingen accentueren, dat is altijd... Aantrekkelijk, maar bij een mannenlichaam kan dat niet. Dan kan je geen laag laagdecollecteer... dikke Die trekken er toch lekker een jasje overheen. Die doen een, een t-shirt aan, dan is dat al het soort van. Maar in dat mannenlichaam is veel moeilijker, die, daar, daar zitten veel meer grenzen aan, bij wijze van spreken. En hij, is, hij doet dat, hij mengt allerlei interessante invloeden. Oh. En wanneer bijeen. komt zijn eerste collectie uit voor Dior? Uh, juli. Dan juli, al. de eerste cultuurcollectie nu. Dus uh, ik, wij zijn natuurlijk allemaal heel benieuwd. En het is natuurlijk wel bijzonder dat Dior er zo lang over heeft gedaan... om toch iemand nieuws te vinden. Ja. Goed, we gaan uh, uh, kijken naar die collectie. Hè? Iedereen is natuurlijk benieuwd wat hij dank je Dankjewel, eh, Lector Mode van Artis uh, José Teunus. Het ging dus over het uh, topontwerper Raf Simons. Die gaat voor werken. Als u er meer over wilt weten, nieuwshop.nl. Dankjewel, José Teunus. In de slavenhandel, waarin Nederland in de 17e en 18e eeuw actief was... ging meer geld om dan tot nu toe werd aangenomen. Blijkt uit berekening van de historici Karwan Vatag Black en Matthias van Rossum... die het tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis deze week publiceert. Volgens de tweede lag de opbrengst van de slavenhandel over die hele periode... tussen de 63 en 69 miljoen gulden. Dat is ongeveer omgerekend nu zo'n 700 miljoen euro. Die twee historici zetten zich af tegen het heersende beeld... dat de slavernij niet zo belangrijk was voor de economie... omdat de slavenschepen eigenlijk weinig winst maken. Over de Nederlandse dadendrang op het gebied van de slavenhandel... praten we met onderzoeker Carvan Vattag-Blek. Goedemorgen. Goeiemorgen. Uh, D er is al meteen ruzie, hè? De ene club zegt dat het wel uh, uh, dus geld opbracht. En de andere club zegt, even gaan zeggen, van allemaal niet waar. Nou, ruzie is denk ik een beetje sterk uh, gesteld. Maar de, de vraag is, wat vind je nou precies veel natuurlijk? Maar ja. wat we uh, anders hebben gedaan uh, dan in veel voorgaand onderzoek... is dat er vaak alleen is gekeken naar winstmarge van een bedrijf. Uh, onderzoek is vaak gegaan over één bedrijf of andere verschillende bedrijven. De VOC in dit geval? Uh, ja, de West-Indische Compagnie in oh, dit geval. Of, okay. of uh, de Middelburgse Commercie Compagnie. Ja. Nou, er zijn een aantal van dat soort bedrijven. en Er is vaak alleen gekeken op het niveau van dat bedrijf. En dan zie je over de lange periode die ook wij nu onderzocht hebben... dat die winstmarges afnemen. Daar, op basis daarvan zou je kunnen zeggen... Hè, dat het, het woord is dus minder belangrijk. Maar wat we hebben gedaan is... we hebben niet gekeken naar de winstmarge van een bedrijf... maar we hebben gekeken naar hoeveel activiteit leverde dit nou op. Hoeveel opbrengst had het hoeveel bruto-marge was er. En dan zie je dat ook in de 18e eeuw... een eeuw die eigenlijk voor de Nederlandse economie helemaal niet zo gunstig was... juist deze tak uh, uh, bijzonder veel, uh, uh, ja, hier bijzonder veel groeiend in zat. En dan puur uitgerekend voor wat die slavenhandel opbracht... Ja. of voor wat die slavenhandel alleen... uiteindelijk voor economische gevolgen had in de gebieden... Waar ze aan de slag moesten nee, we hebben echt uh, een heel klein we, we, we hebben het helemaal geïsoleerd en we hebben alleen maar uh, gekeken naar het inkopen: het kopen van mensen, uh, dat is natuurlijk wat je uiteindelijk deed en dan vervolgens die verkopen en het verschil daartussen daar, daar dat is een bedrag en dat is de bruto marge en uh, onze stelling is dat een heel groot gedeelte van die bruto marge... ook als dat niet winst werd voor een bedrijf... ging dat wel naar mensen in de Republiek. Omdat Waar? daar commissie over betaald werd. Omdat er belasting van betaald werd. Omdat er schepen van gebouwd moesten worden. Omdat er nou, allerlei verschillende activiteiten werden ontplooid. Ja. En dat was... Uh, meer activiteit voor, uh, voor de Republiek. Waarom zijn jullie daar opnieuw ingedoken? Want je zou toch denken, nou, daar is langzamerhand ja. alles wel over bekend en berekend. Nou, het opvallende is dat er, wat heel erg interessant is... is dat er op internationaal niveau um, steeds meer data bij elkaar wordt gebracht. En uh, steeds meer uh, grote databases zijn waarin je gegevens hierover bij elkaar kan stoppen. En er is één hele grote slag gemaakt als het gaat om de Nederlandse uh, slavenhandel. Dat is gedaan door uh, historicus Ruud Pesci. Hij heeft iets heel bijzonders gedaan, namelijk gekeken naar de smokkelhandel. Daar, weten we, daar wisten we eigenlijk heel weinig van. En hij is erachter gekomen hoeveel smokkelschepen er waren. En dat, is dus een, ja, dat, dat maakt het aantal wat, schepen... En wat werd er dan gesmokkeld? Uh, nou ja, bijvoorbeeld slaven. Toen het niet meer mocht? Uh, nee, nee, nee. Uh, toen het nog mocht. Sorry, dit moet ik misschien even uh, ja. uh, helder uitleggen. Uh, it, it, it, it, er was een monopolie op uh, de slavenhandel. De West Indische Compagnie had het monopolie. Zij waren de enigen die dat mochten verhandelen. Uh, tot de jaren 30 van de 18e eeuw. En in die periode, toen zij dat monopolie nog hadden, waren er. Uh, ja smokkelaars die op eigen houtje naar Afrika voeren, vanuit, vaak vanuit Zeeland. Spanjaarden of Engels of ook Nederlanders? Ja, juist Nederlanders. Het onderzoek ging specifiek over die Nederlanders en, en mm -hmm. specifiek over veelal Zeeuwen. En die ontdoken dus dat monopolie. Ah. En hij is erachter gekomen hoeveel dat is geweest. En dat uh, hebben wij nu meegenomen. Die cijfers hebben wij nu kunnen meenemen in een herberekening van hoe groot was dit nou eigenlijk allemaal bij elkaar. En dat is uh, ja toch groter geworden. Maar hoe komt het? Want je zei net even, er, er komen steeds meer data bekend, ook internationaal ja. Yeah. Hoe komt dat? Bedoel, er komen niet meer gegevens bij. Maar mensen gaan dus anders zoeken, kennelijk. En waarom is daar zoveel uh, internationaal nog steeds zoveel groeiende belangstelling voor? Ja, dat is interessant. Want ook ons, uh, ons eigen onderzoek is. Uh, mijn eigen onderzoek gaat in met een projectgroep over het geheel van Atlantische handel. Dit is één klein onderdeel daarvan. Uh, maar dit is nou net wel het onderdeel waar heel veel mensen wel echt in geïnteresseerd zijn. En, en ook mensen graag van willen weten hoe zat het nou precies. Dus het is echt. Dit onderzoek uh, is, uh, is echt een klein stukje van een veel groter verhaal over hoe groot. Was dat Atlantisch gebied nou precies? Maar waar komt dat vandaan, die, die, die voortdurende en groeiende belangstelling voor dit? Ja, ik denk toch dat, dat mensen daar. Uh... Uh, het toch een keer zeker willen weten... van hoeveel was dat nou? Want dat is natuurlijk iets heel immoreels geweest. En dat, was, dat werd toen al gevonden. Dat, dat is later nou, dat is ook natuurlijk afgeschaft. En er, er is nog steeds slavernij. En dat is ook iets waar mensen ook heel erg van schrikken... op het moment dat ze dat weten. Uh, als er uh, uh, uh, uh, nou, bijvoorbeeld die hele actie met die, met die chocola... waar nog steeds dan uh, de slaven werken. De slaafvrije zo. chocolade. Ja, ja precies. Nou, dus er, er zijn, er, ja, uh, we vinden tegenwoordig vrijheid heel erg belangrijk. En... Ja, iets als onvrijheid is dan uh, natuurlijk tegenovergesteld. En dan willen we denk ik ook nog steeds wel zeggen. Jawel, het fijne maar dat is toch weten. nog iets anders dan dat mensen geïnteresseerd zijn in hoe.. Hoe, hoeveel er nou precies mee, mee verdiend werd. Want ja. dat is eigenlijk nu die controverse. Ja. Tot nu toe werd er dan gezegd... Uh, Piet Emmer bijvoorbeeld, historicus Piet Emmer... die zich toch ook diepgaand heeft beziggehouden... met, uh, ja. met die Nederlandse slavenhandel. Hij heeft gezegd, en hij is toch wel een autoriteit... Van, het was uiteindelijk maar een gering onderdeel... van de Nederlandse economie. Maar wat is dan zijn fout geweest in jullie ogen? Nou... Ik dat hij het verkeerd berekend heeft? Uh, nee, dat hij voor een deel uh, alleen maar de beschikking had over minder uh, gegevens. Dus hm. er is gewoon voortschrijdend inzicht in het geval. Uh, en daarnaast is er gewoon ook een vraag van, ja, wat, vind je dan, uh, wat vind je dan veel? Het is nu in ieder geval meer dan we dachten dat het was. En uh, dat, dat, uh, dat andere perspectief over, ja, wat zijn dan die winstmarges? Ja, op basis daarvan moet je inderdaad zeggen, ja, die, die namen af. Maar uh, als een winstmarge in een, in een tak uh, van de economie afneemt... betekent dat nog niet dat, de, dat die tak als geheel kleiner wordt. Die uh, periode is natuurlijk erg lang geweest, maar ja, wat, ja. wat was uh, de winstmarge op een slaaf? Uh, uh, ja, dit is... Uh, nee, die, die vraag is veel te algemeen, dat begrijp ja, dat, ik. Maar die dat... zal in het begin ook anders zijn dan uh, ja. later. Maar, we, ja. hebben er, we hebben het toch maar even gedaan. Het heeft uh, iets genants natuurlijk. Ja, het heeft iets heel genants, ja. want het, het gaat over mensen. En het gaat over ja. mensen. Ja, goed, als je de details van zo'n handel... Dat, Vertelt u het toch maar. Maar het is 117 gulden. 117 gulden? Ja, daar zijn we op, uh, per persoon. Per persoon, ja. Per persoon. ja. Verspreid over die hele periode. Ja, ja. En dat was in het begin waarschijnlijk hoger dan. En dat is aan het begin hoger dan dat later wordt. Ja. Ja. En, en de, is die slavernij eigenlijk ook dan wel afgenomen omdat er eigenlijk uiteindelijk niet meer aan te verdienen was en dat er te veel mensen onderweg dood gingen? Mm, ja, er zijn. Uh, het, het, het is inderdaad wel het idee dat de West-Indische Compagnie om die reden ermee gestopt is en dat het toen heeft overgedragen eigenlijk aan private ondernemingen. Maar er is natuurlijk een verschil of er is, er is een belangrijk verschil tussen de handel in mensen en het gebruiken van slavenarbeid. En die handel in mensen die stopt veel eerder. En... Eh, mijn indruk is heel erg dat de Nederlandse Republiek aan het eind van de 18e eeuw verliest sowieso uh, koloniën voor een tijd. De overzeese macht neemt heel erg sterk af. En in die periode varen er dus ook bijna geen slavenschepen meer. Dat betekent niet dat er nog steeds heel veel slaven in die kolonie zijn, die nog steeds uh, aan het werk zijn. Maar de, de Nederlandse positie aan het eind van die 18e eeuw was zo teruggedrongen onder druk van Frankrijk en Engeland, dat er. Uh, uh, ja dat het op dat moment niet zoveel meer voorstellen op het moment dat, dat Engeland het dan afschaft dan volgt uh, ja. Nederland daarin ook omdat het uh, ja, ze moeten het, wel het gewoon, gewoon minder, ja. minder was geworden na de vier Engelsen want die 117 gulden wat wat is een vergelijkbaar bedrag nu oh Nee? Dat, dat zou ik echt niet durven, nee. uh, durven zeggen. Ik kan dat heel goed allemaal uitrekenen. Ja. Maar goed, je hebt het inflatie over een lange tijd. En ja, ja dat, uh, dat durf ik niet uh, nu uit mijn hoofd. Het is grappig uh, natuurlijk dat u een onderzoek doet. Daar is één element wordt uitgepikt. Opeens bent u daar de grote deskundige van. Terwijl ja. u eigenlijk bij uzelf denkt... Ah jongens, waar gaat het over? De rest is wel interessanter. <laughs> Mag ik het zo samenvatten? Uh, Nee, nee, nee, nee. Dat, dat, is, dat is te sterk. Maar nou. het is wel waar dat... dat ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in het geheel van die Atlantische ja. economie. En ja. dit is inderdaad een onderdeel. En dat is een onderdeel waar maar mensen, waar het grote publiek, uh, toch dan wel het fijne van wil weten. Dus dat, uh, ja. Dank voor uw uitleg. We spraken met historicus Carvan Vattag Black... over het belang van de slavenhandel in de 17e en 18e eeuw... voor de Nederlandse economie. Meer dan gedacht werd in ieder geval. Meer info www.newshow.nl. Dank voor uw komst. Ingrid Hogevorst. Oké. Okay, ja, we gaan meteen door. Ja. ja, ik dacht eerst... Nee, zo meteen dan krijgen we hele mooie live muziek... Ja, van Buo Sans Souci van uh, de Titanic. Ja, uh, John Cheever. Dat is een Amerikaanse auteur. Uh, die had een heel goed oog voor de absurditeit van het gewone van zeg maar de dagelijkse routine van mensen... bewoners in een voorstad van New York in de jaren 50. De meeste vrouwen zitten nog thuis, maar dan gaan we de trein. En de kinderen moeten echt nog goed, goed doen op school. En ze denken ook nog steeds dat die kinderen dat doen. Dat is altijd zo leuk. En zoals mevrouw Hammer in Bullet Park zegt... Het is hier net een gemaskerd bal. Het enige wat je moet doen is je kleren bij Brooks kopen, uh, de trein halen en één keer per week naar de kerk komen. En dan vraagt niemand je ooit wie je eigenlijk bent. En het is natuurlijk die buitenkant ophouden heel erg belangrijk. En ze zijn allemaal aan de drank en allemaal gefrustreerd. Maar nou, het is heel grappig. Het waren dus in de jaren 50. Uh, een aantal schrijvers, John Updike, uh, Richard Yates. Uh, die dus uh, die droom hè, van uh, die Amerikaanse droom doorprikte en liet zien het drama dat ze afspeelde... achter die netjes gepoetste deurbel. En John Cheever past in dat rijtje. Maar Bullet Park is veel gekker. Want het is hier niet dat de werkelijkheid ontspoort... nee, die werkelijkheid die is al lang ontspoord bij hem. Zijn ho hoofdpersoon Elliot Nails, neemt bijvoorbeeld... iedere dag inderdaad de trein naar New York... krantje lezen, buurman hier, andere buurman daar... Maar dan gebeurt het bij hem. Dat de Chicago Express langskomt. raast 140 km per uur. En dan kijkt hij, zegt hij... Hé, hey, verrek, waar is Harry Chinghouse? hij is meegezogen. En ligt alleen nog maar zijn schoen op de rails. Weet je, voor dat soort idiote dingen. Of helemaal al aan het begin de nails zijn net komen wonen daar in Bullet Park. En krijgen ze een uitnodiging. Zegt zij, god, kan jij die mensen? Hammer. Nee, ik ken Hammer ook niet. Nou, we moeten toch maar gaan. Want misschien kennen we ze wel, je weet het allemaal niet. En dan krijg je dus zo'n krank avond waarvan vier sterren bij elkaar, want die andere sterren kennen ze ook. Ze zijn even naar de keuken, Dan gaat het van, kennen jullie ze? Nee, dat maar die ene wil zijn verzekering verkopen... en de andere heeft nog een leuke ijskast. En het is ontzettend grappig. En wat blijkt? Marriott Hammer die heeft ze alleen maar uitgenodigd... aan tafel gezet om eens even flink te vertellen... wat voor een sukkel er man is. En dat is zo'n ontzettend gek boek. En het is zo leuk, want dit boek is uit 1969. Het is al ooit een keer verschenen, in 1980. Maar het is dus nu weer opnieuw, natuurlijk... naar aanleiding van al die series hè, van ja, ja. Batman. En het, dat is ook heel erg leuk. En... Het gaat ook helemaal gek, want op een gegeven moment... komen we dus inderdaad bij die hammer. Nou, dat blijkt een hele wonderlijke man. Die zijn hele leven lang tegen de depressie en de drankzucht heeft gevochten. En eh, onder andere weten we al dat Tony Nels die doet het heel slecht op school en die zegt op een goeiedag. dag... Ik kom er bed niet meer uit. Ze zijn helemaal Neels, dus helemaal. Wat moeten we nu? Ga ze allemaal mensen erbij halen? Nou, een hemmer heeft het op Tony. Die denkt, die, die wil wat met Tony. Ik zal niet verder vertellen. Maar het is, uh, het is erg leuk. En Chiever schreef heel veel verhalen. We kennen hem vooral als verhalenman. Hij was een van die schrijvers die al die verhalen schreef voor de New Yorker. Mm. Uh, New Yorker was natuurlijk het platte. New Yorker die al die verhalen van John Updike en zo. En hij heeft eigenlijk heel weinig romans geschreven. Alleen maar de Webshot Chronicle uit 1964 en dit boek. Maar hij kent de gekte. Zijn, uh, hij uh, komt uit een, een uh, gefortuneerd gezin. Uh, maar de vader die ging bankroet in 1929 en verliet het huis. En daar gaan ook zijn boeken over. En dat is... Uh, hij won in 1979 de Pulitzerprijs. Heel leuk. Bullet Park, John Cheever. Echt een gek boek. Dan, de Vlaamse auteur Christophe Fekemans. Uh, nou, die heeft nog nooit een literaire prijs gewonnen. En is dus ook in Nederland nog niet zo bekend. Maar in de Vlaamse literaire wereld wel. Hij zijn... Uh, vorige boek was 49 manieren om de dag door te komen. Dan weet je ongeveer wat voor... Zo'n Arie Storm schrijver zeg ik dan altijd. Zo'n man alleen, verlaten. Door zijn vrouw en hoe kom je de dag door? Ja, en uh, nu heeft hij zich dus in een vrouw verdiept en een uitzonderlijke vrouw. Nou, dat is natuurlijk de titel, die moet je ironisch nemen, want zo uitzonderlijk blijkt deze Gwen Rubbeling niet. Want allemaal eigenlijk bij het begin wordt al gezegd dat ze veel meer lijkt op de vader in plaats van op haar uh, hysterische, tirannieke moeder, die eigenlijk echt. Vind ik heel uitzonderlijk is. En die dus uh, paden flink onderhoudt, maar dat lijkt ze ook al. Maar goed, uh, ze jaagt het leven na. En het is wel leuk, want ze heeft dus het idee, en daar gaat deze roman om. dat je speciaal bent. Dat je iets kunt. Hè, dat je bent voortbestemd om als het ware te. Boven het middelmatige te stijgen. En uh, dan laat hij zo die levensloop zien van haar. Hij ontdekt, hè, ze ontdekt wie ze is. Ze gaat psychologie studeren, eerst middelbare school. Ze is mooi en slim. En, dat, uh, en dan loopt ze dus tegen de grenzen op. En dat heeft hij wel heel goed gedaan. Ik vind het een. een uh, ze, ze, ze, ze, ze, ze belandt uiteindelijk in een zelfopgelegd burgerlijk bestaan. En wat die roman allemaal aardig maakt is. Uh, uh, ze komt in dat bestaan. Ze geeft de studie op. Uh, uh, gaat samenwonen... met de geniale Dieter. Die wel zijn studie afmaakt. En uh, een baan krijgt. Maar er is steeds die reflectie. Er is steeds dat metabewustzijn. Ze wordt op een gegeven moment ook helemaal hartstikke gek. Uh, met de bijbel. Uh, kleedt zich niet meer aan. En heeft visioenen à la ademiek. Hij, uh, ik, Het is wel leuk. Maar daardoor is hij nooit slachtoffer. Maar het, het grappige is die ironie in die roman. En ik dacht... Waarom, hoe komt het nou toch dat al die Vlamingen zo die humor altijd in die boeken hebben? Hè? Volgens mij is dat allemaal Klaus. want voor Klaus, ik zou zitten denken, eigenlijk voor Klaus had je dat niet zoveel. Marnix Geijzen, ja, Bart Huisling. Ja, maar het was toch niet zo die. Echt, dit is wel heel opvallend. En die schrijvers zijn ook bijna cabaretsken. Ik zit natuurlijk een beetje ook aan Tom Lenoir te denken. Mm -hmm. Maar Herman Brusselmans. We hebben het wel allemaal, hè? Die heeft een overtreffende trap. Ja, heeft een overtreffende trap. Maar er is eigenlijk de humor, en uh, dat hebben wij niet zo. Vind je Klaus in zo humoristisch dan? Ja, Klaus had altijd die ja? humor erin. Ja, altijd. Ik geen boek van Klaus die het niet hebben, dat het niet zo is. Altijd die ironische onderlaag. Nee, dat is eigenlijk wel. Uh, nou ja, nee, ook weer. Ik, ik dacht, het is wel leuk voor een scriptie. Uh, <laughs> Onthechting, goed. Vrijheid is een, uh, een. info. uiteindelijk komt ze erachter dat ze gewoon gewoon is. Net als iedereen. Dan komt ze in een broodjeszaak terecht en is oh. eigenlijk gelukkig. Kijk, hè, gewoon. Dat is toch eigenlijk wel het leven. Goed leven. Dan de non-fictietitels um, over het leven van een predikant in Nederlands Indië voor luisteraars die uh, houden van uh, op zondag ADF en dis volgen. zijn een, een leuke programma over Indonesië en wat daar nog over is van Nederlands Indië, het oude Nederlands Indië, koloniale elementen. Nou, die zullen ook uh, dit boek uh, uh, appreciëren. Uh, in Mangalaan 27 uh, kon Christine Groenhart uh, beschikken over het uitgebreide dossier... dat schrijfster Misha de Vrede aanlegde over het uh, ja, redelijk turbulente leven van haar vader Ernst de Vrede. Dat was een predikant uh, die uh, in 1925 naar Ambon ging en uh, daar ging werken. Heel vreselijk heel vroeg zijn vrouw verloor, die was daar nog in twee jaar en, uh, aan een of andere difterie was natuurlijk heel veel. Kinderen stierven daar ook heel veel. Zij uh, en hij... Uh, de oorlogsdreiging, het opkomend nationalisme... het verlies van die vrouw. Hij heeft hele mooie brieven geschreven naar huis. En die zijn dus allemaal opgenomen in dat boek. Hij komt uiteindelijk op uh, Timor terecht en op zijn lebens. En... Uh, nou, ze, geeft, ze doet dat goed hoor. Ze geeft een heel, mm. uh, heel, mooi, uh, heel mooie tekening ook van hoe je werd voorbereid als predikant. Als, en hoe ze vrouw ook werd voorbereid. Maar wat je eigenlijk mist, en dan begrijp ik niet dat ze dat niet zelf heeft gedaan, Missje, tevreden, schrijft de mm -hmm. jaren tachtig. Ja. want er komt natuurlijk uiteindelijk in een Jappenkamp. En daar heeft zij over geschreven, want zij heeft daar natuurlijk als kind gezeten. Uh, een hachelijk bestaan, bijvoorbeeld 1980. Geen verleden tijd, 81, Hetzelfde tijd dat het Kousbroek over ook. En Jeroen Brouwers, al die boeken uh, over die Jappenkamp kwam. En wat je hier een beetje mist is toch die ver verbeeldingskracht, vind ik, van de schrijver. Maar goed, uh, het is wel heel gedegen gedaan en goed geschreven. Dan, uh, als laatste even snel, Diederik Stevens. Hoogtij langs de zijne. Dit is nou echt zo'n boek... Met dit boek in de hand kun je dus alle ontmoetingsplaatsen bezoeken. He, waar staat nou, waar, waar nou die kolonie van Nederlandse schrijvers en kunstenaars... die allemaal dat benepen naoorlogse Nederland... wat bezig was met die opbouw en, en, en, en, en niet met creatieve flauwkul... En, en, en daar dus ontvluchten... Uh, waar woonden ze, waar werkten ze, waar kwamen ze samen... wat waren hun academies, wat waren de galeries, uh, noem maar op. Hij besteedt daar heel veel aandacht aan. Uh, nou, je dus kent dan moeten we dan Krimen, oog, Rudy Kaus, Boek Simon Finkeroog, Hugo Klaus, Ethel Portnoy, noem maar op. Hè? Uh, en uh, het, is, uh, het, is, uh, het is heel aardig. Het is alleen uh, één ding heel vreemd aan dit boek. Hij laat ze allemaal aan het woord. Meestal is hij dood. En je denkt, waar heeft deze man zijn stof vandaan? Waar, waar... Hij geeft dus eigenlijk helemaal geen... Dat dat er niet bij? Nee, helemaal geen bronvermelding. En uh, soms vind ik ook uh, dat je kan merken dat er een journalist <tie> aan het woord is... die te weinig ook uh, zijn eigen zelfstandige ideeën heeft. Want hij laat soms te vaak zijn oor hangen naar uh, bijvoorbeeld zo'n verhaal van Jacqueline Jong. Een kunstenares die, die dan een tijdje met die Cobra-kunstenaar Aske Jorn woonde. En dat is dan eigenlijk zo'n soort triomftocht van haar, dat Ik denk van, nou, dat had je gewoon uh, ook wel even anders kunnen opschrijven. Dus dat ontbreken van die bronvermelding, dat vind ik wel een hele kwalijke zaak. Uh, maar voor de rest is dat natuurlijk ook een boek met, met zekere weemoed. Want Parijs heeft natuurlijk zijn uh, plaats als de, het, de kunstenaarstad moeten afgeven aan New York. Wanneer is dat eigenlijk gebeurd? Dacht ik, jaren zeventig? Ja. Wanneer is Parijs... Uh, wanneer werd New York eigenlijk dus de... Je José Teunerse. Ja. Ja. Zij die... ja. ja. Ik ja. zie erna eigenlijk gebeuren. Is dat in de... Ja. Eind jaren... Eind jaren zestig, denk ik, ja. ja. ja. Eind jaren 60. Ja. Eind jaren zestig. Oh, ja? Ja. ja. Okay. ja. Zo, ja. Het, is, het is natuurlijk ook een beetje geleidelijk gegaan. Ja. ja. Maar toch wel de moeite? Ik, ik, ik proef uh, als, gids, als gids is het een moeite. Als gids is het zeker is het leuk. Dan kan je hem kopen, ga je naar Parijs, kan je al die plekken bezoeken. Nou, Sophie, en wat een werkelijk allemaal... als gids zal gebruiken. Jawel, want alle wel? hotels staan erin. Alle uh, cafés staan erin. Met, uh, met plaatsen en alles. Jawel, het is meer een gids eigenlijk. Uh. En voor de rest krijg je dan al die verhalen op de koop toe. het zijn allemaal leuk om te lezen hoor. Het is altijd wel leuk waarom Jan Creme naar Parijs ging en al die gekke dingen die hij uithaalde. Ik kan er eigenlijk nooit genoeg van krijgen. <lacht> okay. Nee, dat is wel leuk. Oké, okay, dat waren de boeken. Informatie over de titels kunt u horen op Teledekstpagina 260... en op onze website nieuwsshow.nl. En ik zei het net al, we hebben vandaag uh, live muziek in de uitzending. We gaan er zometeen uitgebreid over praten. Want het is namelijk uh, muziek zoals die 100 jaar geleden te horen was... op de Titanic die toen is vergaan. Opgeduikeld door het duo Sanssouci. Ik zou zeggen... Låt mig höra det. Zou je ze moeten zien? Als u de webcam aan, he aan heeft staan, kunt u het ook zien. Ze zien er uh, fantastisch uit. Ze zouden niet misstaan op de, op de Titanic. Uh, ja, het was dus het duo Sanssouci. Een serenade van Gabriel uh, Per Pierre Ney, denk ik. Hè. Uh, was dus door op de Titanic vandaag precies 100 jaar geleden. En daar waren tijdens die reis acht muzici aan boord. En wat hebben die gespeeld? Nou, dat is dus nu boven water uh, gehaald. Uh, niet letterlijk, maar uh, in de archieven. Ga even zitten, vertel erover. Uh, Anoushka Cabot, hoe hebben jullie die muziek uiteindelijk uh, gevonden? Ja, dat is een hele zoektocht geweest. Ja, vertel eens. Nou, er zijn, uh, ja, er zijn de laatste paar jaar een paar boeken verschenen over de muzici aan boord. Want die muzici zijn natuurlijk bekend geworden omdat ze tot het laatst uh, gespeeld zouden dat hebben. Ja, dat ook echt? Ja, dat, dat is geloof ik echt wel zo. Want die, er zijn dus verslagen van mensen die in de reddingsboten zaten. En die al bij aankomst in New York vertelden over muziek die ze hoorden toen zij op het water zaten. En ja, wel natuurlijk door alle paniekerige en gillende mensen door. Dus daarom is de discussie ook over wat dat dan zou geweest zijn op het allerlaatst. Die is nooit helemaal uh, uh, nou ja, definitief beantwoord, die vraag. Daar gaan we het zo meteen nog over. Ja. Daar laten we je zo meteen ook nog iets van horen. Maar ja. maar ja, er was dus een heel verhaal over die muziek. Maar ja. wat er gespeeld werd, dat was dus niet bekend. Nee, dat was dus eigenlijk niet bekend. En uh, wat wel bekend was, is dat er uh, een muziekboekje aan boord was. Alle eerste en tweede klas passagiers die kregen als ze aan boord gingen van zo'n White Star Line Cruise schip. Een boekje. Frans heeft het bijzeggen. Het mm. past oh. precies in je binnenzak. Heel hij klein boekje. Het, hij haalt het ja. ook uit zijn binnenzak. <laughs> ja. Ja, dat was ook de bedoeling dat je dus, uh, ja. het altijd bij je kon hebben. De eerste en tweede klas passagiers althans. En dan? En dan uh, in dit boekje staan Dit is staan een origineel? Nou, nee, want het origineel is laatst geveild voor 7.000, oh, um, 8.000, 8000, 8000, 8000 pond. Ja. Oh, okay. Maar was dat de bedoeling dat je daar als een soort levende jukebox uh, uit kon kiezen of zo? Ja, ja. Er staan 341 uh, nummers in. Ja. Allemaal onderverdeeld. Uh, ook dus er werd klassieke muziek gevraagd, opera muziek. Veel, uh, als er nu uh, muziek gespeeld wordt, doen ze vaak wat lichtere dingen. Maar de mensen konden ook uh, Puccini, de zelfs Wagner's. Verdi, het staat er allemaal in. En balzen. en. en uh, acht en, uh, mensen moesten dat spelen. Ja, en uh, nee, ze is. hebben allemaal een nummer. Dus je kon zeggen, nou, ik wil nummer 15. ouverture dicht doen, of zo. Elk liedje heeft een uh, nummer misschien. Een, een als soort, je het een een soort zien. jukebox dan eigenlijk. Ja. Hè? ja. En ju met dat, en jukebox. Met, met, met dat idee heeft de Chinees later voor je overgemaakt. <laughs> de Chinees? Ja. Uh, nou ja, ja dat kan je ook. Ja. Je belt nummer 13 door en je krijgt baniër, weet ik veel maar had je ook speciale uh, hits in die tijd die erin staan? Ja. Weten jullie dat ook? Dat liedje wat we dus ook straks even wel wat laten horen. Dat is ja. uh, Songe d'Automne. Uh, Autumn werd het in Engeland genoemd. Ja. Waar juist, daar de, uh... de oude bladmuziek ook nog van ligt. Dat was een hit toen. Die George is nu helemaal niet meer bekend. Daar werd toen de English Waltz King genoemd? Ja. Maar uh, En de operette was ook wel vrij uh, bekend. En wat toen nieuw was, de ragtime. Er staat ook één rectime in het boekje waar we straks ook iets van laten horen. Alexander's Racktime Band. Dat is ja. in 1911 geschreven. Dus ja. inderdaad vlak voor de Titanic. En, maar dat was toen al, nou, al vrij gedurfd om dat te spelen. Zeg. Want het... Me mevrouw Cabot, op het moment dat jullie beginnen... is het ook wel meteen het sfeertje. Dat is wel het bijzondere. Ja. Ja. Zijn, zijn al die nummers, hebben dat sfeertje? Of is het eigenlijk toeval dat dit sfeertje je inderdaad doet nou, denken... nou, dat, dat, ga je, uh, ja, dat kan je in zo'n omgeving met wapperende gordijnen... en uh, mooi ja, maar... geklede mensen en zo zien? Ja, nou, de, de, de muziek werd natuurlijk wel op uitgezocht. Mijn misverstand is ook bijvoorbeeld... er werd niet tijdens het eten gespeeld... Dus uh, vaak als wij spelen, ook wel eens tijdens diners of zo, dan zoek je natuurlijk wat rustigere muziek uit, zodat mensen toch nog kunnen blijven praten. Uh, deze muziek werd vooral voor en na de maaltijden gespeeld. En bij de tea hadden ze een, een speciale reception room waar dan thee werd geschonken. En dan konden ze, beschaafd converserend, toch uh, uh, naar de muziek luisteren. En. Uh, wat er bijvoorbeeld ook niet werd gedaan, is gedanst op de muziek. En werd er wel geapplaudiseerd Ooit? na een nummer? Dat heb ik niet gelezen. <laughs> maar <laughs> goed, want ik zei nog net iets over de muzici, acht ja. muzici. Ja. Maar uh, er waren, die waren verdeeld over twee orkestjes. Dus er was één quintet van vijf mensen... die uh, met, vooral uh, in de buurt van die grote trap speelden... zodat mensen op de eerste klasdekken het konden horen. En dan was er nog een trio. Dus drie mensen die... Uh, weer ergens anders op een andere plek speelde. Okay. En pas op het allerlaatst zouden ze dan dus... toen die ramp echt begon, uh, de boot begon te zinken... zouden ze met z'n allen uh, zijn gaan ja, spelen. Ik zit hier even in het boekje te kijken. Het begint dus met ouvertures van opera's. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld ook Sacred Music. wordt Ave Maria, ja. dat kon je ook aanvragen. Ja. Dus uh, ja, dat is vreselijk... Maar goed, uh, die zoektocht... Hoe ging die dan? Want we hebben het nog niet gehoord. Nee, nou, ja, je gaat op een gegeven moment... Wij dachten van, nou, ja, het is honderd jaar geleden, dit, daar ten ik. En het was al de muziek uit die tijd waar wij als Duo en sowieso al mee bezig waren steeds. En ook, wat wij heel graag doen, is een combinatie maken... van programma's van echt klassieke muziek en salonmuziek. En... Nou, nu blijkt dus eigenlijk dat in, door dat boekje ook dat dat precies is wat er toen gebeurde. Die programma's waren dus eigenlijk enorm eclectisch. Er was gewoon van alles door elkaar mm -hmm. gespeeld. En nou ja, die zoektocht die heeft dus. Uh... Nou een half jaar of zo in beslag en genomen. En waar zijn we jullie gaan zoeken dan? Ja, van alles internet en uh, de oorspronkelijke bladmuziek die we uiteindelijk hebben gevonden. Ook die dus ja. op die lijst staat. van, van die 341 nummers. nou we hebben ze niet allemaal, maar we vrij veel. Ja? <laughs> Hoe ga je op dan? allerlei kan je ook op internet of bij antiquariaten. Frans is in Parijs op een markt geweest. Uh, nou ja, boekenmarkt en zo. Het is een heel uh, gesnuffel geweest. Dus we dachten van nou, we gaan die muziek. Uh, spelen En dat is het dan. Maar dat bleek toch een heel veel werk te zijn. Nou ja, ik heb hier een originele bladmuziek. Vision of Salome. Dat is een wals van de Archibald Joyce. Dit is dus echt een, uh, een ja, originele, originele ja. boeken Die waren dus nog... Want je zou zeggen als zo'n als klein boekje al 8000 euro doet ongeveilig... Ja. dan is die originele bladmuziek... Nee, die was op was geen tij... 8000. Maar uh, het wordt steeds duurder. Want ik verzamel dan al lang die oude bladmuziek. Dan is natuurlijk ook heel en, bijzonder. En, uh, ja. ja. En die Song Jo is natuurlijk... die uh, je ah. daar ja, ja, uh, hebt... Die is helemaal erg uh, gezocht op het ogenblik. Omdat dat dat befaamde liedje is. Wat ook als een van de laatste ja, ja. gespeeld zou zijn. Maar, maar, dit, is dus, een... maar dit is dus de, precies dezelfde bladmuziek... die een eeuw geleden op de ja. Titanic gewoon aanwezig was. Ja, was. ja, ja dit is, die boek is van... uit 1908, geloof ik, hè? Ja? ja, die is uit 1908. Maar op een van de boeken zie je nog staan... heeft iemand zijn naam gezet. Met 1910 staat erop. Uh, mm. Ik geloof die Fission de Salem. Uh, is, dat, nee. is dit ook de muziek eigenlijk die gebruikt is in die film? Of is dat iets heel anders? Het zal wel iets heel anders zijn, hè? Nee, daar is toch wel... Uh, uh, wat onderzoek blijkbaar geweest. Ik denk dat, dat uh, uh, de salonisten die dat, die muziek hebben opgenomen... die hebben een heleboel nummers opgenomen... maar wat er in de film is gebruikt... wat je hoort, kleine fragmenten daarvan... dat zijn wel dingen van de lijst. Behalve één ding. Ja, wij zijn kritischer geworden. Ja. Ja, nee, dan, één uh, ding klopt niet inderdaad. Ja, dan dan moeten we James Cameron de... nog even over aanspreken. Nee. <laughs> wat, de cellule muziek zou... heeft ja. natuurlijk ook niets met die oude muziek nee, te maken... Die, die, muziek, ja. die erg bekend is geworden, maar dat, dat spelen wij ook niet van. en En wat zou de oplagen zijn geweest van, uh, dit? van, van die bladmuziek... Nou, die Joyce toen was heel populair. Juist ja. dit stukje ja, ja. Son Torton. Nou, dus en uh, de dat al werd, en Alexander's ja. Ragtime Band is nog steeds uh, een hit nu. Hè. Dat is echt bekend geworden. Maar Berlin is heel oud geworden. Die uh, heeft zijn hele leven fantastische Maar de reden dat ze, ook die, dat ze die dingen ook in best grote oplages uitgaven... en met zulke mooie plaatjes op de voorkant was... omdat mensen dat graag wilden uh, zelf ook wilden spelen. Ja. En dan vinden ze het ook nog leuk als het dan een mooi boekje op de piano staat. Ja. Ja. Dus... Uh, ja. Hebben jullie nog een soort keus gemaakt waarvan ja. je denkt dat dat de muziek was toen het schip zonk? Hè? Ja, nou dat denken wij niet. Maar er zijn, er okay. zijn, dat gaan de verhalen over. Dus ze zeggen van nou, toen, die, toen de, de boot de ijsschots schamte, toen, uh, toen was de muziek eigenlijk net gestopt. Want om elf uur zo'n beetje ging iedereen naar bed. Mm -hmm. En het is om tien over half, tien voor half, twaalf... Is tien, die over half. tien over half. pardon. <laughs> is die aanvaring uh, geweest. Dus toen zijn de muzici, hebben zich weer verzameld en gezegd... Nou kom, uh, we gaan spelen. Sfeer. Een beetje rust ja. proberen te creëren. Want niemand wist nog hoe erg het was eigenlijk. En uh, toen zouden ze begonnen zijn met die ragtime. Dus een beetje vrolijke uh, ja. stukjes. En... Uh, ja, naarmate dus op een gegeven moment bleek dat het toch eigenlijk onafwendbaar was, het eind. Dan zeggen de mensen dus, of er is een psalm gespeeld. Die we nu straks als laatste zullen ja. laten horen. Never my god to die. Ja, sommige mensen zeggen ook weer, ja, dat, dat ga je toch niet spelen. Want ja, uh, er, dan weten we helemaal zeker dat we allemaal doodgaan. Maar... Ik, ik ga u onderbreken, want u moet het gewoon nog even spelen. Ja. En want en dan wordt hem... we dadelijk ja. dat u vreed verstoord door ja. sterren en andere ja. uh, joligheden. Oké, okay, eerst krijgen we dus de, een, st een stukje van Alexander's Ragtime Band van Irving Berlin. En nog even de bril, hoor. <laughs> I ordered ice, but this is ridiculous. Dat is ook zo'n uitspraak he, die je dan wel eens hoort. <tied> Juist, dat was die Alexander Ragtime band. Ja, de Ragtime. En nu krijgen we dus die Song do Tom, de, de Autumn Song van Archibald Joyce. Dat is serieuzer, hè? Ja, mooi. Nu krijgen we de laatste mogelijkheid hè, waar, waar je het net over had. Nearer my god to thee van Lowell Mason. Hartelijk dank. Het was Duo Sans Souci. En als u ze nog uh, wil horen, kunt u vanavond terecht in het oude kerkje in Kortenhoef. Daar gaan ze spelen aan de hand van afbeeldingen van originele bladmuziek. En op onze site nieuwshop.nl vindt u een link naar de website van het duo. 100 jaar geleden, de Titanic. Dank jullie wel. Mooi. Na het nieuws van 11 Vuur, het politieke programma van de TROS breed. Met daarin te gast, voorzitter van de WWD. Mark Verheijen, commissaris van de Koningin in Zeeland. Carla Pijs en uw parlementariër van T66, Gerben Jan Gerbrandy. Wij zijn de volgende week weer. Tot dan. Dank. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie PSV aanzet. Voor de tweede paal. Zij in Noord Excelsior. Ziet er bijna een eigen golf op Dan wordt hij van de lijn gehaald. En Heerenveen. Dan ligt hij erin. Hij ligt er al in. Uitstekend uitgespeelde aanval. En op kwart voor negen, Wente Nak. Oh, mooie goal zeg! NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Stel, er zijn twee mensen.